Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Door een datalek bij Volkswagen liggen de gegevens van 800.000 Volkswagen-eigenaren op straat. Dat meldt het Duitse weekblad Der Spiegel. We nou, zitten ook de gegevens van 61.000 Nederlanders. Van bijna een half miljoen auto's konden locatiegegevens worden bekeken. De fout werd ontdekt door een klokkenluider die het deelde met een hackersorganisatie en Der Spiegel. Behalve met die partwe twee partijen zouden de gelekte gegevens van Volkswagen niet zijn gedeeld. Het vliegtuig van Azerbaijan Airlines dat op eerste kerstdag in Kazachstan neerstortte... is nu ook volgens de Azerbaidsjaanse regering uit de lucht geschoten. De minister van Transport zegt dat dat verder onderzoek moet uitwijzen welk soort wapen werd ingezet. Hij noemt geen daders. Inlichtingendiensten en experts zijn het erover eens dat een Russische raket de, waarschijnlijk de oorzaak was van de crash. 29 inzittenden overleefden het ongeluk. Meerdere van hen vertellen dat ze vlak daarvoor knallen hoorden. Bij de crash kwamen 38 mensen om het leven. In het centrum van Los Angeles is het beroemde Morrison Hotel verwoest door brand. Het hotel is bekend van de hoes van het gelijknamige album van The Doors. De psychedelische rockband mocht in 1970 geen foto's maken voor de cover, maar deed dat toch toen een hotelbediende eventjes niet oplette. De zanger van The Doors, Jim Morrison, rende gauw naar binnen en is sindsdien vereeuwigd op de album Hoes. Het Morrison Hotel stond al jaren leeg en werd gebruikt door brandweerlieden als trainingsplek. Het stadion van Go Ahead Eagles, de Adelaarshorst, mag worden uitgebreid. Omwonenden hadden, geen, hadden bezwaar aangetekend tegen de uitbreiding van de club... maar de club heeft met omwonenden gesproken. En daarin zijn volgens de clubleiding afspraken gemaakt... waar alle partijen zich in kunnen vinden. En dus zit de buurt af van de mogelijkheid om in beroep te gaan. Omroep Oost verwacht dat de verbouwing van het Go Ahead Eagles stadion... half 2026 klaar is. De capaciteit van de Adelaarshorst gaat dan van 10.000 naar 13.000. Het weer vanavond en vannacht op veel plaatsen mistig. En in het zuidoosten ligt de vorst. Morgen mist of nevel. In het zuidoosten kansen op wat zon. En dan wordt het 2 tot 4 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu, see it. this house all the time.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 you okay. You're moving, it, but but but you break it, break it, break it, break it, break it. Ba, ba, you move it, bossy, bossy, but you move it, ba-ba-ba You break break break ae ae ae ae ae ae ae ae ae ae De spalda, aïe, aïe, aïe, aïe, a aïe, aïe, aïe, a aïe, aïe, aïe, a ae ae ae ae ae ae ae ae ae Arena, Arena, Arena, Arena, Arena, Arena, Arena, Arena, Arena, Arena, Arena, Arena, Arena, Arena, Arena, Arena, shoot the super super super Shop shooter shooting, super, super, super. Super Sharp Shooter Shooter Super Super Super Sharp for your love. Have... ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. is van Kesteren met het NOS-journaal. Vanwege de mist zijn er op verschillende plekken in het land problemen. Zo zijn er op de weg al meerdere ongelukken gebeurd. En ook op de luchthaven Schiphol, rotterdam Heek en Eindhoven zijn vluchten geannuleerd of omgeleid. KNMI waarschuwt voor dichte mist in het hele land. En die kan vannacht en morgenochtend tot gevaarlijke situaties blijven leiden. Door de mist kan het zicht namelijk minder dan 200 meter zijn en daardoor is de kans op ongelukken groter. Omdat mistbanken opeens kunnen opduiken, krijgen weggebruikers het advies om extra goed op te blijven letten.